9 uur. Het NOS Journaal. Jan van der Putten. Op veel bouwplaatsen waar wordt gewerkt in opdracht van woningbouwcorporaties, wordt onveilig gewerkt. De corporaties moeten meer rekening houden met de veiligheid van bouwvakkers. Dat zegt de inspectie van het Ministerie van Sociale Werk, Zaken en Werkgelegenheid, de voormalige arbeidsinspectie. Die controleerden ruim 300 bouwplaatsen. Bij meer dan twee derde van de controles werd geconstateerd dat het werk onveilig of ongezond was. Vaak waren de bouwvakkers onvoldoende beschermd tegen vallen of moesten ze te zwaar werk doen. Dat lag in 40% van de gevallen aan het ontwerp van het gebouw dat de verantwoordelijkheid is van de corporatie. De inspectie en brancheorganisatie EDES gaan de woningcorporaties beter informeren over de veiligheidsregels. In Iran is een Amerikaan die ook de Iraanse nationaliteit heeft... ter dood veroordeeld op beschuldiging van spionage voor de Verenigde Staten. Volgens Iran werkte de man Amir Hekmati voor de CIA... Vorige week werd in een rechtszitting achter gesloten deuren al de doodstraf tegen Hekmati geëist. Volgens de aanklager is Hekmati drie keer bij het ministerie van Veiligheid in Iran binnengeweest. Hij zou in opdracht van de CIA bewijzen hebben gezocht voor de betrokkenheid van Iran bij terroristische activiteiten in het buitenland. Hekmati's vader is een Iranier, die woont in de staat Michigan.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 De actie is georganiseerd door de vakbond Leraren in Actie. Die verwacht dat zo'n 1500 leraren op het plein in Den Haag komen demonstreren. De lerarenstaking duurt drie dagen. Bij een verkeersongeluk in Argentinië zijn twee Nederlandse vrouwen om het leven gekomen. Ze reden op een tandem die werd geschept door een vrachtwagen. Tegen de politie zei de chauffeur dat de vrouwen ineens de weg overstaken. De politie vermoedt dat de fiets door een windvlaag uit koers raakte... of dat de chauffeur in slaap is gevallen. De Nederlandse vrouwen maakten een fietstocht van acht weken door Argentinië. Het weer nog bewolkt en af en toe wat regen of motregen. Middagtemperatuur ongeveer 9 graden. Morgen bewolking, af en toe wat zon. Het blijft droog en ook dan een graad of 9. Aan de Er staat nog ruim 100 kilometer file. De meeste files staan bij Utrecht en Rotterdam. Er zijn ook vrij veel ongelukken gebeurd. Op de A12 Den Haag-Arnhem staat voor Driebergen. 10 kilometer na een aanrijding, de weg is wel weer vrij... De A20 Hoek van Holland richting Gouda is helemaal dicht bij Maasdijk na een ongeluk. Er staat 3 kilometer file achter. Er is ook druk op de omliggende wegen in het Westland. De N222 Naaldwijk-Rijswijk is in beide richtingen dicht bij Quinshul Hul... na een ongeluk met een vrachtwagen. Op de A20 Gouda Hoek van Holland is ook een ongeluk gebeurd. Bij Knobot de Brechtseplein zijn twee rijstroken dicht. Er staat 7 kilometer file. Op de A28 Zolle amersfoort tussen Nijkerk en Leusden 10. In Limburg is een ongeluk gebeurd op de A76, Belgische grens richting Heerlen. Voor Schinnen staat 6 kilometer. Luister, je hebt twee soorten managers. Managers die betogen, bepleiten, beredeneren, argumenteren, onderbouwen... en dat vervolgens weer uitleggen. En je hebt managers die gewoon gelijk krijgen. Tegen de eerste groep zouden we willen zeggen... blijf nog even uitleggen, tot 14 februari. Want dan presenteert Paschelle van Goetem haar seminar Onzichtbaar Overtuigen. Kijk op onzichtbaarovertuigen.nl Dit is een seminar van Denkproducties. Verzekeraars zoals Egon en Nationale Nederlanden verkochten ons zo'n 7 miljoen woekerpolissen. Grote kans dat u er ook in heeft. Voor uw pensioen, hypotheek, de studie van uw kinderen. Zelfs na die zogenaamde compensatieregeling blijft u belachelijk hoge kosten betalen. Stop daarmee en boek uw polis over naar Brand New Day. Want onze kosten zijn gemiddeld vier keer zo laag. Vraag ernaar bij uw adviseur of kijk op brandnewday.nl. Gelijk hebben wordt gelijk krijgen. Onzichtbaar overtuigen.nl. Het NOS Radio 1 journaal Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. De veiligheid van bouwvakkers is in het geding bij woningbouwcoöperaties. De arbeidsinspectie is ontevreden, trekt aan de bel. U hoort ze zo dadelijk. We gaan eerst naar Sarkozy en Merkel. Want die hebben elkaar al een tijdje niet gezien. Maar nu zijn de feestdagen achter de rug en nu vinden de Duitse bondskanselier... en de Franse presidenten weer de hoogste tijd om elkaar te spreken. Straks om 11 uur ontmoeten ze elkaar in Berlijn... in een zoveelste poging om de eurocrisis te bezweren. In Berlijn is al Wouter Meijer, al de hele tijd trouwens. Sinds kerst lag het overleg over de redding van de euro min of meer stil. Wouter, waar staan we nu? Nou, eigenlijk staan we natuurlijk op hetzelfde punt als voor de kerstdagen... maar het verschil is dat iedereen toen nog achterover kon leunen... eventjes rust had en vanaf vandaag gaat het politieke en economische leven... dan weer echt van start. En het nieuws dat erbij gekomen is de afgelopen dagen is natuurlijk niet prettig. De euro heeft op veel markten intussen zijn laagste stand bereikt in anderhalf jaar. De afgelopen dagen kwam er slecht nieuws uit Griekenland. Daar hebben ze dringend vers geld nodig, maar de experts van het IMF... die geloven volgens een bericht in de Spiegel van dit weekend... in de Duitse tijdschrift Spiegel, niet meer dat Griekenland die nodige hervormingen door kan voeren. En Sarkozy die komt hier straks aanzetten uit Parijs met slecht eigen nieuws. Vooral de grote angst dat Frankrijk zijn triple-A-status binnenkort kan verliezen. Het, het is nog een van de zes landen die dat heeft. Dus Merkel en Sarkozy moeten eigenlijk samen nu de scherven opruimen... die er al lagen voordat ze aan het kerstiné gingen... en de nieuwe problemen die erbij zijn gekomen. Hmm, hebben ze dan van tevoren aangegeven wat er aan concreets op de agenda staat? Nou, dat zijn natuurlijk hele algemene dingen, zoals het voorbereiden van de eurotop. De volgende top is op 30 eh, januari, dat is over drie weken, dus dan hebben ze nog even. Daar moeten onder andere alvast nieuwe afspraken gemaakt worden voor die fiscale Unie, die in december is afgesproken door, je weet het nog, de 26 landen van Europa. 27 min eh, Groot-Brittannië, want die willen het niet meer meedoen. Eh, dat zijn eh, plannen waarvan Merkel vooral wil dat de andere landen gedwongen worden te bezuinigen, schulden af te bouwen, eh, solide, solide te gaan begroten, daar moet controle op komen en sancties als landen zich er niet aan houden. Maar het zal ook gaan over gewoon hele acute problemen, zoals Griekenland... dat dringend geld nodig heeft. Sprake is van 130 miljard euro. Maar de vraag is natuurlijk of het nog de moeite is om dat te betalen... aan een land waarvan je toch steeds meer mensen uitgaan... dat dat niet meer terugkomt. Um, het gaat ook over het nieuwe noodfonds, dat ESM, eh, opvolger van het EFSF-fonds. Dat moet eerder van start gaan. Ook daar is veel extra geld voor nodig. En in maart moet het allemaal besloten worden. Dus wat wij waarschijnlijk de komende maanden gaan zien... Is een enorme opvolging van dit soort kleine topjes van met z'n tweeën en met z'n drieën om dat allemaal voor te bereiden? Ja, en dan uh, met z'n tweeën Merkel en Sarkozy, met name, want die 26 die je net al aanhaalde, willen natuurlijk allemaal meepraten. Dat doen ze ook, maar het ligt toch echt op de schouders van de Fransen en de Duitsers? Ja, natuurlijk. het zijn heel veel dingen die Europa aangaan... maar die Merkel en Sarkozy eerst met z'n tweeën willen afspreken. Uh, zij hebben ook de andere landen in december zover gekregen... dat ze allemaal meedoen, behalve de Britten. Maar nu moeten dus ook uit diezelfde als Berlijn-Parijs weer een ontwerp komen... waar de andere landen mee in kunnen stemmen. En er zijn andere heikele punten zoals de transactiebelasting... dus het leggen van heffingen op financiële transacties... zodat de financiële markten mee zouden betalen... aan het bestrijden van de crisis. Frankrijk is intussen wel bereid om dat alleen te gaan doen. Maar Merkel vindt dat een slecht idee. Zij zegt, je moet dat samen invoeren in alle landen tegelijk. Want anders gaan die banken hun handel gewoon verplaatsen naar andere landen. Um, en ook daarvoor geldt natuurlijk dat als Angela en Nicola het vanmiddag eens worden, dan is de kans veel groter dat het ervan komt dan als of Parijs of Berlijn het in zijn eentje zouden proberen. Maar Wouter, je noemt zo'n uh, uh, rij aan uiteenlopende onderwerpen en niet de minste van Fiscale Unie tot aan Griekenland en het nieuwe ja. noodfonds. Denk je dat ze vandaag al concrete resultaten bereiken? naar concreet resultaten waarschijnlijk niet. Er zal geen akkoord van Berlijn komen vanmiddag of iets dergelijks. Dit is meer het, het ritme van het nieuwe jaar... waar we beter maar aan kunnen gaan wennen. Uh, er zijn heel veel van die toppen. Monti, de Italiaan, was vorige week ook al bij Sarkozy. Monti komt woensdag weer hier in Berlijn. Over anderhalve week zien ze elkaar met z'n drieën. Dus het is meer een soort, een soort aftrap voor het circus. Uh, maar natuurlijk wel een... Aftrap die de richting aan moet geven waar het naartoe gaat. Geen concrete resultaten, maar wel ja, wat dan signalen heet. Dus we moeten ja. vertrouwen, vastberadenheid uitstralen. Ze weten dat iedereen straks vanmiddag na de lunch naar ze kijkt hoe ze eruit komen lopen en wat ze gaan zeggen, wat ze uitstralen. en De vastberadenheid natuurlijk die ze uit moeten stralen naar de rest van de wereld: dat ze zowel die acute problemen in Zuid-Europa te lijf gaan en ook een degelijk akkoord maken voor de langere termijn. Goed. Ferme handdrukken en een glimlach. Wouter Meijer in Berlijn, dank je wel. Tien over negen u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Woningbouwcorporaties moeten meer rekening houden... met de veiligheid van de bouwvakkers, zegt de inspectie sociale zaken... en werkgelegenheid, de voormalige arbeidsinspectie. Op veel bouwplaatsen wordt namelijk onveilig gewerkt. Directeur Marga Zurbier, goedemorgen. Goedemorgen. En wat is er dan mis op die bouwplaats? Het is zodanig mis dat wij hebben dan eerst gekeken... gewoon op de bouwlocatie zelf. Kan daar veilig gewerkt worden bij de bouw? En ook veilig gewerkt worden in het beheer van het gebouw. Wij kwamen daar overtredingen tegen en hebben samen met de aannemer bekeken waar ligt dat aan. En in 42% van de overtredingen die wij vonden, was het zo dat uh, als er een ander en een beter ontwerp was geweest, er veilig gewerkt had kunnen worden. Hmm, dat begrijp ik niet helemaal. Dus het begint helemaal bij het ontwerp, maar op wat voor... Overtredingen bent u dan gestuurd? Kunt u daar voorbeelden van geven? Ja, dat zijn bijvoorbeeld uh, overtredingen waarbij bijvoorbeeld gevelplaten aangebracht worden of hele grote kozijnen of uh, de manier waarop het dak is uitgevoerd: uh -huh. uh, dat, dat ervoor zorgt dat men te makkelijk naar beneden kan vallen of dat men te, de, de fysieke belasting uh, te groot is, waardoor men gewoon uiteindelijk zal leiden tot rug- of schouderklachten. Mm, en dat zit hem dus in de bouwplanning voornamelijk ook. Heeft dat met geld te maken, mevrouw Zuurbier? Nee, dat heeft uh, en dat blijkt ook uit dit onderzoek veel al te maken, dat men er gewoon op dat moment dat men met het ontwerp bezig is, niet voldoende let op de uitvoering van het werk, uh, zowel bij de bouw als bij het beheer. En wij liepen er nu ook te vaak tegen aan dat de woningbouwcoöperatie zegt, hey, moeten wij daar ook op letten, is dat onze verantwoordelijkheid. En dat heeft ons het meest verbaasd. Want die verantwoordelijkheid die hebben ze heel duidelijk. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat een woningbouwcoöperatie een ontwerp aanlevert wat niet veilig gebouwd kan worden. Dus u pleit ervoor door dat bij het ontwerp mee te nemen. Dat ook uh, al de bouwfase daarbij wordt betrokken. Dat is niet zozeer dat wij ervoor pleiten. Dat zegt de wet. De wet zegt dat er de opdrachtgever de verantwoordelijkheid heeft om een zodanig ontwerp aan te leveren... dat het ook veilig gebouwd kan worden en veilig beheerd kan worden. Maar nou, wacht even, dat weten die woningbouwcoöperaties toch wel? Nou, tegen ons zeiden ze... Dat uh, te vaak, dat uh, zij veronderstelden dat die verantwoordelijkheid voor de, volledig bij de aannemer ligt. En het is natuurlijk zo dat de aannemer moet, voor moet zorgen dat er veilig gewerkt kan worden. Maar zij moeten een ontwerp aanleveren dat ook veilig uitgevoerd nou, kan worden. Want iedereen dient de wet te kennen. Heeft het al tot ongelukken geleid? Nou, de bouw is nou precies de sector waar we te vaak merken dat het inderdaad mensen vallen naar beneden. Fysieke belasting is een heel bekend voorbeeld. De sect Niet voor Niets lopen een derde van mijn inspecteurs in de bouw rond, omdat dat een sector is waar te vaak ongevallen gebeuren. Dus nu een lesje wetkennis? Nou, we hebben afspraken gemaakt met uh, de brancheorganisatie van de woningbouwcoöperatie. Edes? Edes, ja. ja. En die heeft ook toegezegd dat zij hun leden allemaal heel goed zullen informeren over hun verantwoordelijkheid die ze hebben en hoe ze die ook moeten invullen. En ze hebben ook de samenwerking gezocht met de stichting Arbouw. Dat is een instituut wat helemaal gespecialiseerd is in de arbeidsomstandigheden, in de bouw. En zij zullen samen ervoor zorgen dat veel concreter wordt uitgewerkt hoe de woningbouwcoöperatie... Een verantwoordelijkheid kan invullen. En ik hoop en verwacht dat dat er ook bij zal dragen. Dat de woningbouwcoöperaties hun verantwoordelijkheid nemen. En hoeveel tijd geeft u ze? Nou, als wij morgen bij een bouwproject komen en het is niet in orde, dan treden we handhavend op. Dus het is meer uh, wij geven ze op zich geen tijd, want de wet is in die zin duidelijk. Maar uh, de Edes heeft er en, en de woningbouwcoöperaties hebben er dus zelf baat bij om zo zelf mogelijk te zorgen dat, ja. dat het op orde is. Maar ik kan me voorstellen dat aan uw geduld ook een keer een eind komt. Ja, dat klopt. Dus in die zin uh, weten wij nu precies natuurlijk welke woningbouwcorporaties in overtreding zijn geweest. En die kunnen ook nog rekenen omdat ze binnen een jaar weer een bezoek krijgen van onze inspecteurs. Hartelijk dank, Marcus Zuurbeer, directeur van de inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het is 14 minuten over negen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. U moet even naar China. Want u uh, heeft er misschien eerder vanochtend al van gehoord. Met onder andere 13.000 agenten en twee helikopters. Wordt in China werkelijk massaal gejaagd op een man die verdacht wordt van zeker zeven roofmoorden. Zijn laatste moord pleegde hij afgelopen vrijdag in een uh, oostelijke stad in China, Nanjing. Correspondent Wouter Zwart. W Wouter, wie, wie is deze man? Wie, wie is deze roofmoordenaar? Zun Kai Kwe heet hij. Hij is uh, ongeveer 42 jaar oud. Hij is een oud politieagent die uh, een heel aantal jaar geleden een soort carrière switch heeft gemaakt naar de andere kant. Hij is overvaller uh, geworden en dat doet hij heel goed want hij is al zeven jaar uit handen van de politie. Uh, hij heeft een heel aantal moorden op zich geweten. Je zei het al, uh, het laatste slachtoffer was afgelopen vrijdag. Uh, hij wachtte toen een man op die uh, bij een bank heel veel contant geld uh, opnam. Uh, eenmaal de man was buiten, heeft hij deze meneer door het hoofd geschoten en is er vandoor gegaan met dat hele bedrag van zo'n 25.000 euro. En nu is inderdaad die klopjacht op deze man uh, in volle gang uh, bezig in Nanjing. Ja, met massale personeelsinzet. Wat, wat, wat houdt ja. verder die klopjacht in? Nou, het is een spectaculair tafereel, echt wel iets wat je niet vaak ziet in China. Uh, je moet voorstellen dat langs snelwegen allerlei vuiken zijn gezet. Uh, bewapende politie, die do doorzoeken alle bussen, ook alle treinen doorzoeken ze. Op, op, op jacht natuurlijk naar deze man. Overal in de stad hangen inmiddels pamfletten van die wanted posters, hè, met beloningen. Een beetje een soort west, uh, wild west tafereel in het verre oosten, moet je je voorstellen. Uh, uh, uh, nieuwsprogramma's besteden er ook veel aandacht aan. Uh, die laten dan beelden zien van beveiligingscamera's. Vlak na de moord zie je dat... Dan die man uh, wegvluchten. Het is een heel apart geval. Uh, je ziet dat hij heel goed gecamoufleerd is met pet, met handschoenen. Uh, hij schijnt heel goed te zijn in vermommingen. Uh, winkelbedieners hebben wel eens met hem gesproken. Uh, hij schijnt nauwelijks te praten. Hij gebaart alleen maar een heel mysterieuze man. Uh, ja, echt een soort Amerikaans spektakel... wat je ja, niet vaak ziet in, in het Verre Oosten. Nee, en deze ex-agent is uh, nietsontziend, zeer gewelddadig zoals jij hem omschrijft. Komen dit soort, ja. um, dit soort criminaliteit, harde criminaliteit veel voor in China? Nee, eigenlijk niet. Vroeger kwam het überhaupt helemaal bijna geen criminaliteit uh, voor in China. De laatste jaren neemt dat wel toe. Uh, het wordt hier natuurlijk steeds kapitalistischer, steeds westerser En dan helaas uh, krijg je ook dit soort dingen vanzelf uh, meer. Hoewel het nog altijd veel minder erg is dan uh, bij ons in Europa en in de Verenigde Staten. Al was het maar natuurlijk omdat de straffen hier op misdaden uh, ongenadig hard zijn. Vanzelf zie je dan dat dat wat minder voorkomt dan uh, bij ons in Europa. Ja, Zo'n ongenadig harde straf staat ook uh, die zeng te wachten als ze hem te pakken krijgen? Ja, ja, je krijgt hiervoor uh, minder al de doodstraf. Dus dat lot zal deze man ongetwijfeld ook te wachten staan. Maar goed, uh, met 13.000 man wordt er gezorgd. Hij moet eerst nog wel gepakt worden. Want hij is dus al zeven jaar uit handen uh, van de politie. Heeft hij zich weten te houden. En dus het wordt, het wordt hard zoeken naar deze man. Als hij wordt gevonden, dan wel degelijk de doodstraf. Wouter Zwarte over die klopjacht naar deze roofmoordenaar in China. Zo dadelijk de acties tegen de 1040... Urennorm, lesurennorm gaan door. Scholieren protesteerden eerder al. Vandaag doen de docenten dat. Eerst eens even kijken of het inmiddels uh, wat rustiger is... op de Nederlandse snelwegen, Edwin Gerritsen. Ja, de dagelijkse files die worden korter. In totaal zaten nog 80 kilometer. De meeste staan nog bij Utrecht en Rotterdam. De langste files staan op de A12 van Den Haag naar Utrecht... tussen Woerden en knopen Lunetten, 10 kilometer. Bij Rotterdam op de A20 richting Hoek van Holland... verknopend de Brestplein, 8 kilometer na een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht... En op de 28 van Zolle naar Amersfoort tussen Nijkerk en Leusden, 11 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. Leden van de vakbond Leraren in Actie legt drie dagen lang het werk neer. Ze zijn het oneens met de plannen van de minister. Die wil het aantal lesuren voor de onderbouw verhogen van 1000 naar 1040. En ook wil ze de vakantie van leraren terugbrengen van 7 naar 6 weken. Aftrap van de staking van de demonstratie vanmiddag om half 1 op het plein in Den Haag. Nou, we gaan we over praten met de voorzitter van Leraren in Actie, Peter Aldhuizen. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer. Prestaties van leerlingen in het voortgezet onderwijs moeten omhoog. We zijn gezakt op de wereldranglijst. En u bent niet bereid om meer les te geven? Ja, meer les, uh, dat, dat klinkt leuk, hè? maar het gaat in dit geval om kwaliteit en niet om kwantiteit. Dus uh, dat zegt genoeg. Meer lessen uh, die geen kwaliteit geven, daar heb je helemaal niets aan. Dus u vindt dat een meer een formele regel die 1040. Uh, het moet meer inhoud gaan krijgen. Ja, zeker. En je moet uh, het beroep zo aantrekkelijk maken en de mensen ook uh, uh, er, ervoor zorgen dat de mensen niet te veel werkdruk hebben, zodat ze de kans hebben om ook die lessen goed voor te bereiden en die kwaliteit te bieden. Want dat hebben de kinderen nodig. Oké. Okay, en een beetje minder vakantie, dat kan wel, toch? Of niet? Uh, we hebben helemaal niet zoveel vakantie. Dat is oh, een groot misverstand. Kan... Hè? Ja, u, u denkt uh, dat die weken in de zomervakantie... Dat, dat pure vakantieweken zijn. Ik kan u zeggen dat ik uh, meerdere weken daarvan besteed... aan de voorbereiding van het nieuwe schooljaar... en ook aan het afsluiten van het oude schooljaar. En bovendien zitten die uren al verwerkt in mijn gewone cao... gedurende de rest van het schooljaar. Dus, en als je ziet dat we daar eigenlijk al bovenuit gaan... dan komt dit er nog eens bij. En dan denk ik, is dat dan alleen maar omdat de minister graag wil... dat de school een soort uh, opvanginstituut is voor mm -hmm. kinderen... een soort uh, Overblijven ruimte. Want even concreet, wat gebeurt er als die zomervakantie ingekort wordt naar zes weken? Wat betekent dat voor u als leraar? Het betekent heel simpel uh, dat wij uh, zeven dagen meer gaan werken als leraren. Dat ik dus een week langer doorga, een week langer mijn lessen geef. Ik ben ook een week langer mentor. Ik moet een week langer moet ik de organisatie van de school in, in de hand houden. Dus het argument dat een week langer werken uh, mijn werkdruk zou verminderen, dat is echt Larikoek. Nou, u zou wel wat meer inhoud toch kunnen geven in die week, toch? Um, nee, dat kan niet, want we hebben niet genoeg mensen daarvoor. Dan heb je dus meer docenten nodig en meer goede docenten aannemen, terwijl je al 30% uh, tekort hebt. en Mensen staan al, uh, al onbevoegd voor de klas. We moeten juist jonge mensen interesseren om in het onderwijs te komen werken. En als je dus nog meer uren gaat geven, kijk, van mij mag je naar 1100 of naar 1200 uur. Maar dan moet je dat verspreiden over meer leraren en die moet je eerst aanzien te trekken. En op deze manier werkt het aan voor rechts. Mm, u bent uh, best boos, hè? Ja, ik ben behoorlijk boos. Nou, laat ik het zo zeggen. De, de, ik geniet ontzettend van mijn beroep. En ik geniet van die kinderen. En ik kan het gewoon niet aanzien dat op deze manier uh, de boel te grabbel wordt gegooid. Eh, als je alleen al kijkt. Kijk, we hebben de grootste klassen, de meeste lessen. Maar kijk wat er met het passend onderwijs gebeurt. Het uh, speciaal onderwijs er wordt flink op bezuinigd. Uh, kinderen met een, een, uh, een, een, laat ik zeggen, een, een, een bepaalde vraag, hè, een zorgvraag. Die worden ook nog eens een keer extra aan de klas geplaatst. Ik moet me daarvoor gaan scholen, ik ben daar helemaal niet voor uh, geëquipeerd. Ja, dat soort dingen maakt het alleen maar moeilijker. Dus de, de, de over... ik weet niet waar de overheid, en in dit geval de minister van Wijstad, mee bezig is. De AOB, Algemene Onderwijsbond, die staakt nu niet, demonstreert niet met u mee, want ze vinden dat een beetje te snel, zo net uh, na de kerstvakantie. Wat vindt u van dat argument? Ja, het is een, een, een hele rare situatie. Want wij hebben heel veel contact op dit moment de afgelopen twee maanden ook met de AOB gehad. We hebben ze constant gevraagd, doen jullie met ons mee? Wat kunnen we doen? Gaan jullie iets organiseren? Kunnen we, bij kunnen we ons bij jullie aansluiten? Wat zij dan zeggen is, ja, wij weten het nog niet. Wij denken er nog over na. Wij gaan in ieder geval nog niet demonstreren. Op een gegeven moment geven wij aan, wij gaan de eerste maandag na de vakantie gaan wij staken. Dan krijgen we ook nog niet een rechtstreeks antwoord. En uiteindelijk van alles op poten te hebben staan... beslissen ze om 26 januari te gaan staken. Nou, Wij steunen die staking van hun volop... omdat wij vinden dat we samen met z'n allen dit tegen moeten houden. Maar ik, ik had wel een beetje meer steun verwacht, eerlijk gezegd. Ik kreeg meteen een reactie trouwens van een leraar maatschappijleer op Twitter. Uh, die zegt, lerarentekort, daar merk ik al jaren niks van... als bevoegd docent maatschappijleer. Wat Vindt u ja, voor zo'n reactie? Ja, nee, er zijn zeker verschillen uh, bij vakken. Hè. Ik, ik, ik kan ook voorbeelden opnoemen van bijvoorbeeld het vak geschiedenis. Uh, daar, daar, daar kun je moeilijker aan een baan komen. Er zijn heel veel vakken waar het wel zo is. En dat zie je dus ook gewoon. Kijk, voor de, voor de buitenwereld is het niet zo zichtbaar. Als je kind les heeft in wiskunde of in scheikunde... of in de klassieke talen, dat vak dat ik zelf geef... Dan, dan heb je dat zelf niet zo in de gaten. Maar dat is heel vaak een onbevoegde dan wel een onderbevoegde docent. En die mensen werken zich echt de tandjes. En die doen het vaak ook hartstikke goed. Maar het, is, het kan toch niet de bedoeling zijn hè, dat, de, de, de, dat, dat de uitgangssituatie wordt. We moeten hè, tegen die mensen kunnen zeggen... van: oké, okay, fijn dat je de problemen wilt helpen oplossen, maar ondertussen zo snel mogelijk je studie afmaken, inhoud bieden en dan hebben wij ook uh, hele goede arbeidsvoorwaarden en een redelijke werkdruk voor je. Prima. aftrap van de staking vanmiddag dus om half één op het plein in Den Haag. Voorzitter van Leraar in Actie, Peter Althuizen, dank u wel. Dank u wel mevrouw. Hoge Rechtshof in Maleisië heeft de oppositieleider Anwar Ibrahim vrijgesproken van Sodomie. Anwar werd in 2000 al veroordeeld voor seksueel contact met een man. Maar nadat het in 2004 een politiefunctionaris had toegegeven dat die aanklacht was verzonnen, kwam Anwar Ibrahim vrij. En vandaag dus opnieuw vrijgesproken. De oppositieleider reageerde opgetogen. Ik God voor dit nieuws. Ik ben eindelijk Ibrahim, hanwa. Ibrahim bedankt God en zegt blij te zijn... eindelijk van alle aantijgingen te zijn vrijgesproken. Onze correspondent Michel Maas was bij die zitting aanwezig... en hij maakte het volgende verslag. Zodra het woord onschuldig valt, barsten 10.000 mensen uit de gejaar. ze springen op. Veel zijn er die huilen. Oh, je leed het. Yeah. We waited zo so lang voor this justice. Ik ben zo gelukkig. Eindelijk, eindelijk gerechtigheid. Hier hebben we zo lang op gewacht. Inamasalam. Nee. Dank u, God. Dank je, God, dank je! Zochtes vroeg durft nog niemand aan een vrijspraak te denken. Wat doe je Wil hij vrij? We hopen zo, so, en we denken dat hij misschien zal vrij Maybe, Misschien. Uh, sure, huh? uh. Maar vrijspraak wordt het. De mensen hier hebben het gevoel alsof ze zelf zijn vrijgesproken. Heel de spanning valt van ze af. De spanning van wat gaat er gebeuren als die niet wordt vrijgesproken. Voor Anwar Ibrahim is het een zegentocht. Hij moet zich door een menigte heen wormen die niks anders wil dan hem even aanraken. Of dat hij even naar ze kijkt. Het is feest, maar dat feest wordt snel verstoord door drie explosies. Zelfgemaakte vuurwerkbommen gaan af en verwonden twee mensen licht. Het tempert de feestvreugde maar even. De Maleisische oppositie begint opgewekt aan een nieuw tijdperk... en droomt zelfs al van een verkiezingsoverwinning, later dit jaar. Thank you God! Thank you God! Thank you! Meer over Anwar Ibrahim op onze website. NOS.nl. Deze bijdrage was van onze correspondent Michel Maas. Landelijke huisartsenvereniging gaat in beroep tegen de boete... van 7,7 miljoen euro opgelegd door de Nederlandse mededingingsautoriteit. De huisartsenvereniging krijgt die boete omdat ze zich bemoeit... met het vestigingsbeleid van haar leden, zegt Henk Don van de NMA. Uh, nou, de vereniging heeft uh, leden geadviseerd om een vestigingsbeleid te voeren en inhoudend dat er sollicitatiegesprekken gevoerd worden met huisartsen die zich willen vestigen en dat hu nieuwe huisartsen ook geweigerd zouden moeten worden. Als de hu zittende huisartsen menen dat er onvoldoende patiënten in de regio zijn waar de nieuwe huisartsen dan uh, klanten onder zouden moeten winnen, dat... zodat ze hun eigen markt beschermen vestigingsbeleid dus, en dat mag niet, zegt Henk Dom van de NMA. We gaan naar gezondheidsredacteur Rinke van der Brink... bij ons in de studio. Rinke, goedemorgen. Um, de Landelijke Huisartsvereniging zegt dat dit niet gebeurt. Wat weet jij daarvan? Nou ja, ik, ik kan niet in, uh, in die overleggen uh, die er eventueel zijn kijken. Dus uh, dat weet ik niet. Uh, het is wel zo dat er sprake is van vestigingsbeleid. Op de site van de Landelijke Huisartsvereniging uh, staat dingen te lezen over vestigingsbeleid. Overigens achter inlogcodes waar ik niet over beschik. Dus wat daar precies staat, weet ik niet. Maar het is in ieder geval zeker dat ze vestigingsbeleid hebben. En volgens de NMA, de marktmeester, uh, mag dat niet. Dus daarmee zouden ze al uh, in de overtreding zijn, ongeacht wat ze wel of niet met elkaar bespreken. Je mag daar gewoonweg niets over afspreken. Dat is nee, eigenlijk wat de NMA uh, zegt. Supermarkten mogen zich. Uh, vestigen in een straat en huisartsen mogen zich ook vestigen in een straat. Als je de zorg als een markt beschouwt, zoals gebeurt in Nederland... dan, uh, ja, dan uh, doet het er niet zoveel toe. Als er een huisarts wil komen ergens en uh, in mijn straat zich wil vestigen... terwijl er al drie zitten, dan moet dat kunnen. En dan ja. moeten ze maar vechten om de patiënten. Ja. Is de, de, idee. Is de, de vraag is of dat wenselijk is, hè? als er vijf huisartsen in je straat De volgen. vraag is of dat wenselijk is, maar um, als je de markt zijn werk wil laten doen... dan stellen we die vraag eigenlijk niet... En uh, in ieder geval is het wel zeker dat een huisarts die zich ergens wil vestigen... en die uh, niet welkom zou zijn bij zijn collega's in de buurt... dat het een groot probleem heeft omdat de avonddiensten en weekenddiensten... van huisartsen via huisartsenposten georganiseerd worden... waarin al die huisartsen samenwerken. Dus dat, als je ja, daar buiten valt, dan moet je wel 24 uur per dag... zeven uh, dagen in de week beschikbaar zijn. Dus het is wel degelijk mogelijk dat er op die manier... Uh, vestigingsbeleid gevoerd wordt, Maar... Ik vind het ook wel uh, opmerkelijk dat uh, het besluit van de NMA nu komt. Er is een groot conflict tussen minister Schippers van Volksgezondheid en de, en de huisartsen... Mm -hmm. um, over bezuinigingen. Hè. De huisartsen halen, uh, nemen zorg van het ziekenhuis over die daar duur is... en die zij veel goedkoper kunnen uitvoeren op het ogenblik. De minister uh, zegt, ja, jullie doen te veel, dus uh, het kost te veel. Dus we halen geld bij jullie terug. Zegt de huisartsen, is goed. En dan gaan wij dus oh, niet, wij die die niet meer die fratjes wegsnijden. Ja. Dat laten we de huisarts dan doen voor een tien keer zo hoog tarief ongeveer... of een acht keer zo hoog tarief. Die acties lopen nu. En nou ja, daarin past een van die lastige bij die lastige huisartsen wel erg goed. De NMA is een onafhankelijk orgaan, maar ja, het, in, in het krachtenspel tussen minister en, en huisartsen is, is het dat wel op zijn minst opmerkelijk. opmerkelijk. En je zei het als we moeten al flink bezuinigen, of er wordt geld teruggehaald door de minister, zo'n boete dat tikt aardig aan, want het is 7,7 miljoen euro. Kunnen ze dat leden? Nou ja, het bedrag uh, uh, over de huisartsen verdeeld is dan het zijn er 8000 of zo die praktiseren in Nederland, dus dat valt dan wel nog Weer mee. Maar het komt allemaal bij al die bedragen die er al weg worden gehaald. En vooral bij de enorm hoog opgelopen irritatie die er is. De, de huisartsen en de minister um, en ik denk dat de huisartsen toch de NMA enigszins als een verlengstuk zien van de overheid. Uh, die liggen op ramkoers. en uh, Ik weet niet of we daar heel blij mee moeten zijn. Goed. Rienke van der Brink, dank je voor nu. Um, uiteraard zijn wij uh, met dit verhaal bezig. Uh, helaas wil de Landelijke Huisartsenvereniging niet op de radio reageren. En dat heeft te maken met het juridische traject dat ze nu zijn ingegaan met de NMA. Uh, ze laten wel weten dat ze zich niet herkennen in het beeld dat uh, de autoriteit schetst. Half tien, einde van dit NOS Radio 1 journaal. De KRO gaat verder met Goedemorgen Nederland. Goedemorgen Sven Kokkelman. Dag Marcel, goedemorgen. Voor het eerst dit jaar. Ja, ja hallo. Beste wensen nog. Ja, dankjewel. Wat Ik heb Ik uh, praat ons. met Henk uh, Kamp, de minister van Sociale Zaken. Hij reageert op kritiek van de FNV dat de arbeidsinspectie niet meer onafhankelijk zou zijn. Nu die inspectie direct onder de minister valt. En met hoofddoek of zonder hoofddoek, morgen is Koningin Beatrix in Oman voor dat officiële staatsbezoek. Ook bij jullie al te horen. Vorig jaar werd dat omgezet in een privébezoek. Vanwege de onlusten die door de regeringstroepen de kop in werden gedrukt. Wat is er eigenlijk veranderd in dat land? Nou. Ten principale niet bijster veel. Want kritiek wordt ook nu nog niet op prijs gesteld. Hoor we straks in Goedemorgen, Nederland. Eerst doen het nieuws van half tien. Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. De Belgische koning Albert wil de komende twee jaar 500.000 tot 600.000 euro besparen. Dat melden diverse Belgische kranten. Het is nog niet duidelijk hoe Albert precies wil bezuinigen. Door een deel van zijn toelagen terug te storten of door een deel van zijn uitgaven zelf te betalen. In 2010 betaalde koning Albert op eigen initiatief 600.000 euro uit eigen zak voor onder meer renovaties. Een Amerikaan van Iraanse afkomst is in Iran ter dood veroordeeld wegens spionage. Hij zou werken voor de CIA. Hij zou in het Amerikaanse ministerie van Veiligheid hebben gezocht naar bewijzen voor de betrokkenheid van Iran bij terrorisme in het buitenland. Op veel bouwplaatsen wordt gewerkt in opdracht van woningcorporaties... en er wordt onveilig gewerkt. Volgens de inspectie zijn bouwvakkers vaak onvoldoende beschermd... tegen bijvoorbeeld vallen. En het is de taak van die woningcorporaties om ervoor te zorgen... dat een pand veilig kan worden gebouwd. En de huisartsen gaan in beroep tegen de boete van de Nederlandse mededingingsautoriteit. NMA tikte de Landelijke Huisartsenvereniging op de vingers... omdat ze haar leden adviseert alleen nieuwe huisartsen... in hun omgeving toe te laten als alle andere artsen het ermee eens zijn. Dat advies belemmert de Vrije zegt de NMA. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ALB verkeersinformatie. De meeste files uit de ochtendspits lossen nu vrij snel op. De uitzonderingen zijn de A16 Breda richting Antwerpen. Daar staat dus af het Rijsbergen en knooppunt Galder een file van drie kilometer na een ongeluk. De rechte rijstrook is daar dicht. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland... staat van knooppunt de Brechtseplein... zes kilometer na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. De N222 Naaldwijk-Rijswijk is in beide richtingen dicht... bij Quinshul Hul na een ongeluk met een vrachtwagen... En op de A20 zonne richting Amersfoort staat tussen Nijkerk en Amersfoort 10 kilometer. Dit is Radio 1, KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Nederland heeft geen onafhankelijke arbeidsinspectie meer, zegt de FNV. Minister Henk Kamp van Sociale Zaken reageert op de kritiek. Koningin Beatrix mag nu wel op staatsbezoek naar Oman. Gebruikers van antidepressiva hebben te weinig kennis van hun medicijnen. En het ochtendhumeur van Henk Westbroek. Het is drie over half tien. Dit is Caro. Goedemorgen Nederland. Marielle Beers is vanochtend in Hengelo. In de grootste binnenvaarthaven van Nederland, waar het op dit moment verrassend stil is. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland.kro.nl Als enig Europees land heeft Nederland sinds januari geen onafhankelijke arbeidsinspectie meer, zegt de vakbond FNV. De arbeidsinspectie is namelijk samengevoegd met de sociale inlichtingen en opsporingsdienst en de inspectie werk en inkomen. Die nieuwe inspectie valt voortaan rechtstreeks onder de minister van Sociale Zaken en dat is Henk Kamp. Meneer Kamp, goedemorgen. Goedemorgen, meneer Koppelman. De FNV heeft dus grote moeite met die beslissing. Laten we even luisteren naar FNV-bestuurder Leo Hartveld zou dit beleid uh, typeren als verbijsterend. Dit beleid uh, houdt in dat er minder wordt uh, ingezet op het gezond en veilig werken. De politiek neemt hier uh, de macht in de handen... en de arbeidsinspectie kan niet meer zijn werk doen zoals het zou moeten doen. Zegt de FNV dus bij monden van bestuurder Leo Hartveld. Wat is uw reactie, meneer Kamp? Nou, echt een beetje onzin, hoor het is zo dat wij op mijn ministerie drie verschillende inspecties hadden. En die worden nu samengevoegd tot één inspectie. Dat is heel logisch, dat werkt veel doelmatiger. Die één inspectie, daar werkt straks na de ombuigingen meer dan duizend man, meer dan duizend formatieplaatsen waarvan 340 inspecteurs, dat is een hele goede inspectie... die gaat onafhankelijk onderzoek uh, verrichten. Die ga ik natuurlijk niet uh, politiek zitten aansturen. Uh, die valt wel onder een minister, onder mij in dit geval... omdat altijd een minister verantwoording moet afleggen over wat daar gebeurt. Ja. Maar de rapportages van die inspectie die gaan uh, gewoon rechtstreeks naar de Tweede Kamer toe. Ja, maar goed, u zegt ik ga me daar politiek niet tegen aan bemoeien. Um, uh, nou, ik geloof u op uw woord in dit geval, zal ik maar zeggen. Maar dat geldt misschien niet voor een, een van uw opvolgers in de toekomst. En het is nu wel zo geregeld dat de minister daar direct... niet. Alleen politiek voor verantwoordelijk is, maar ook politiek aanstuurt. Nee, het is zo geregeld dat, dat ik verantwoording af moet leggen... over wat daar gebeurt. Dus ik zorg dat die zaak georganiseerd is, dat daar een leiding op zit... dat ze hun werk doen, maar wat ze precies gaan doen, dat maken ze zelf uit. En over wat ze gedaan hebben, rapporteren ze niet aan mij... maar aan de Tweede Kamer. En dat gaat rechtstreeks zonder mijn beïnvloeding. Allemaal onzin maar, dus wat de FVV zegt. Ja, maar het is natuurlijk wel zo dat er iemand aanspreekbaar aan moet zijn... als er iets gebeurt bij die inspectie wat de Tweede Kamer niet bevalt dan moeten ze iemand kunnen laten komen, en dat ben ik. Juist. Uh, uh, desalniettemin uh, is de FNV uh, zo boos... dat ze een klacht hebben ingediend bij de arbeidsorganisatie ILO. Dat is die club in Genève, een grote vakbondsorganisatie. Ja. Uh, dat doen ze toch ook niet voor niks, zou je zeggen. Nee, maar dat lijkt mij kansloos, want er zijn twee ILO-verdragen. En uh, wat er in die ILO-verdragen staat, daar zijn wij op geen enkel punt mee in strijd. Um, en wij hebben in Nederland de, de, de arbeidsomstandighedencontrole heel goed geregeld. Wij hebben het namelijk niet zo... Dat je helemaal afhankelijk bent van die inspectie die moet kijken wat er gebeurt. Maar de bedrijven en de werknemers zijn er samen mee bezig. We hebben in Nederland um, een zogenaamde arbeids, uh, um, arbeidsdiensten. We hebben ook um, arbeidskatalogie. Dat zijn afspraken die gemaakt zijn in sectoren tussen werkgevers en werknemers. Er is een hele infrastructuur opgezet waardoor uh, een heleboel partijen bezig zijn met die arbeidsomstandigheden. En daarbovenop komt dan nog een keer die inspectie, een hele moderne inspectie... die laatst nog eens een keer Europees is doorgelicht en waaruit bleek dat die goed functioneerde. Ja. En het resultaat daarvan is dan ook dat de arbeidsomstandigheden in Nederland... die horen tot de top in Europa. Ja, maar tegelijkertijd is het ook een beetje tegen de stroom in... in die zin dat de lessen van de afgelopen jaren... in allerlei sectoren van de samenleving nou juist is geweest... dat inspecties en toezichthoudende orga organisaties... onafhankelijk zouden moeten zijn. Ja, maar deze inspectie die kan dus ook uh, onafhankelijk functioneren. Die doet onafhankelijk onderzoek. Die uh, bepaalt zelf wat ze gaan uh, uh, onderzoeken. En uh, die bepaalde, bepalen zelf wat de prioriteiten zijn. Ja. Die, uh, die, die doen het echt op hun eigen manier. Met hun eigen deskundigheid wordt natuurlijk wel met mij over gesproken. Maar dat zou raar zijn als dat niet zou uh, gebeuren. Dat was in het verleden ook zo. Ik had in het verleden uh, met die aparte diensten ook uh, overleg. Maar uiteindelijk uh, doen ze onafhankelijk onderzoek. En rapporteren ze ook over hun werk rechtstreeks, wat ik al zei, aan de Kamer. Dat garandeert u? Hier bij deze. En nou is dit niet de enige kritiek die de FNV heeft op het werk van de arbeidsinspectie. Door de samenvoeging van de diensten, waarover u net sprak, verdwijnt in de toekomst ook 20% van de banen, zegt de bond. Terwijl de Nederlandse inspectie, eh, Europees gezien, nu ook al veel te weinig inspecteurs heeft. Even nog luisteren naar Leo Hartveld van de FNV daarover. Als je kijkt naar een land als Denemarken, daar wordt om het jaar ieder bedrijf gecontroleerd door de arbeidsinspectie. In Nederland hebben bedrijven de kans om eens in de 30 jaar te worden gecontroleerd. En dat betekent dus dat er niets aan preventie wordt gedaan, niets aan controle op toestanden in bedrijven op het gebied van veiligheid of op het gebied van gevaarlijke stoffen. Uh, er wordt alleen selectief gecontroleerd, terwijl er ieder jaar 220.000 arbeidsongevallen plaatsvinden. Al dus diezelfde uh, Leo Hartveld. We hebben toch uh, met de brand bijvoorbeeld in chemiepak uh, geconstateerd dat de inspectie daar te weinig uh, zijn werk heeft gedaan of haar werk heeft gedaan? Nee, nee de inspectie heeft. Daar ook uh, behoorlijk gefunctioneerd. Het is zo dat uh, in Nederland hebben we, behalve die inspectie, ik zei het al, arbodiensten. We hebben preventiemedewerkers bij de bedrijven. De medezeggenschapsraden houden zich ermee uh, mee bezig. Uh, ik heb al gezegd, die arbocatalogie, Arbo dat zijn, een, uh, zijn gedetailleerde sets van afspraken die binnen sectoren zijn gemaakt. En daarbovenop nog eens een keer die, uh, die inspectie. Wij hebben in Nederland een, uh, een uitstekende inspectie. Ik heb gezegd dat er straks na de ombuiging uh, nog 1040 uh, formatieplaatsen overblijven. Dat zijn behalve die 340 inspecteurs. Het zijn ook onderzoekers, het zijn specialisten, het zijn teamleiders. Op dit moment zijn we ook bezig met de werving van nieuwe uh, arbeidsinspecteurs. Dus ik denk dat wij een uh, goed functionerende um, arbeidsinspectie hebben. Ja. Straks heet die inspectie SZW. En wat ik al zei, het feit dat wij uh, de, de arbeidsomstandigheden in Nederland... dat dat tot de top in Europa behoort, dat is daar ook het resultaat van. Ja. Nou is er vorige maand uh, in het door u zo geliefde Europa... een Europese resolutie aangenomen. Per 10.000 werknemers moet er voortaan één inspecteur zijn. Nou zegt de FNV dat met het schrappen van die 20%... Van de banen er over een tijdje één inspecteur overblijft op 45.000 werknemers. Hoe kan dat? Ja niet zo dat er een regel is dat wij het met uh, 1 per 10.000 moeten doen. Kijk, elk land die bepaalt zijn eigen structuur. En je hebt landen die geen arbeidsdiensten hebben, waar de sociale partners zelf niet actief zijn. En daar moet alles van de inspectie komen. Wij hebben dat anders en beter geregeld. En uh, er werd net als voorbeeld genoemd Denemarken. Ieder bedrijf één keer per jaar controleren. Dat is een uh, grote verspilling van energie. Het is uh, veel beter om uh, gericht te inspecteren. Die bedrijven waar niks aan de hand is, waar we dat weten, omdat we daar al vaak zijn geweest, of omdat in sectoren gewoon geen problemen zijn, die laat je liggen. En die bedrijven en die sectoren waar wel problemen te verwachten zijn, daar ga je op concentreren. En dat ja. doen wij in Nederland. Ja. Ik denk dat dat heel verstandig is. En maar formeel ieder bedrijf één keer per jaar een bezoek brengen, ja, dat is echt een bureaucratische opzet waar we niks mee op schieten. Resumerend, u zegt ik uh, verzeker de onafhankelijkheid van deze inspectie, ook in de nieuwe structuur, hoewel ik politiek verantwoordelijk ben en daarvoor verantwoordelijkheid afleg aan de Tweede Kamer. Uh, en verder is het een storm in glaswater. Gaan wij op dit belangrijke veld, de arbeidsomstandigheden, en wij vinden dat hartstikke belangrijk, daar blijven wij hard aan het werk. Maar niet alleen met die inspectie, ook met die arbocatalogie, ook met die arbodiensten. Uh, iedereen moet zich daarvan bewust zijn. En het blijft zo dat als de, een werknemer klaagt over zijn arbeidsomstandigheden, in ieder geval wordt er dan een onderzoek ingesteld. Dat blijft zo. Ja, juist, dus voor u niet het belangrijkste onderwerp voor 2012? dit? Ik weet dat die nieuwe inspectie goed gaat functioneren... en ik ga daar van de week weer naartoe met de mensen erover praten. Ja. En ik zal dat blijven volgen, omdat ik dit belangrijk vind. Juist, maar niet het belangrijkste in 2012? Eén van de vele prioriteiten die we hebben op het ministerie. Wat is het belangrijkste in 2012 voor u? Ik ga proberen te zorgen dat de afspraken die we gemaakt hebben voor onze pensioenen... dat we die op een goede manier en snel in nieuwe wetgeving omzetten. Juist, en niet dat u straks over een paar maanden aankondigt... dat de pensioenleeftijd alsnog versneld omhoog gaat? Dat is het voornemen niet, meneer en ja, Verder, de economie verandert en dat betekent dat er is minder werk op dit moment. Dus we hebben er alle belang bij om zo snel mogelijk die economie weer aan de gang te krijgen. Ja. En ook het bedrijfsleven, de motor van de werkgelegenheid, ja. weer op volle toeren te krijgen. Ja. En als dit een maatregel zou zijn die daarbij zou helpen, zeker gezien de, de financiële positie van de pensioenfondsen? Nee, nee we, gaan, uh, we hebben over de pensioenen een afspraak gemaakt, sociale partners en wij ook met de Tweede Kamer. Uh, ik ben van plannen daaraan te houden. Dat is een helder antwoord. Ik dacht, ik probeer het toch nog even. <laughs> okay, kan Hartelijk altijd. dank. Fijne dag. Dag, meneer Kokkendam. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we weer de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Geheugenachteruitgang begint al op 45-jarige leeftijd, blijkt uit Brits onderzoek. Dat is 15 jaar eerder dan hersenonderzoekers nu aanhouden. Kun je dat proces eigenlijk vertragen door je geheugen te trainen? Hoogleraar psychologie Douwe Draisma heeft het antwoord. De beste dienst die je geheugen kunt bewijzen is dat je sociaal actief blijft. Want dan doe je eigenlijk al uh, alles wat nodig is om je geheugen op peil te houden. Helpt het dan om uh, het geheugen nog beter te proberen te krijgen door, uh, door puzzels te maken, uh, trainingen te volgen, cursussen te doen en dergelijke. En daar is veel onderzoek naar gedaan en dat wijst eigenlijk allemaal uit dat uh, als het al effect heeft, uh, dan duurt het maar kort. Er zijn trainingen om uh, bijvoorbeeld namen uh, beter te onthouden. Maar de, de trucjes die je daarvoor moet leren en moet toepassen... die zijn vaak zo bewerkelijk dat je onder het beginnen al een heel goed geheugen moet hebben... om je van die trucjes te bedienen. Dus in het algemeen geldt, blijf je geheugen benutten. Dat werkt het beste. Trainingen hebben alleen maar een, een kort en een tijdelijk effect. Alles het antwoord van de professor. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Mailt u ons dan naar goedemorgennederland.nl voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Hengelo. Terug naar Marielle Beers. In de grootste binnenvaarthaven van Nederland, hier in Hengelo... bij de combi Terminal Twente, Gerco Lindhorst, er komen hier vrachtwagens aan. Hele kleine cabines eigenlijk. En er staan een heleboel containers. Ik was onder de indruk van wat er hier gebeurt. Er wordt nu eentje van P&O omhoog getild. Maar u zegt eigenlijk is het hier hartstikke rustig. Ja, het is betrekkelijk rustig. Het komt natuurlijk omdat de sluis in eerder naar beneden is gevallen vorige week uh, in de nacht van uh, maandag op dinsdag. En uh, dat betekent dat we niet kunnen varen hier uh, op het Twentekanaal... en dat onze schepen uh, omgeleid worden naar Emmerich en Nijmegen. Uh, normaal gesproken is het hier veel, veel... Vrachtwagen, drukker. Aan. moeten we aan de kant? Of, uh... nee, nee, nee, we okay. staan op veiligheid. U heeft een oranje hesje aan, dus ze ja. zien u goed. Normaal gesproken is het hier veel drukker en uh, staan de auto's hier in de rij. Dagelijks rijden wij tussen de 250 en uh, 300 containers weg hier. Ja, en die komen dus nu niet in Hengelo aan. En uh, die komen nu in andere plaatsen aan. We hebben onze schepen omgeleid, zoals ik zei, naar Emmerich en naar Nijmegen. Uh, vanaf daar rijden we met trucks heen en weer. Tussen de klanten hier in de regio en uh, die plaatsen. Daarnaast uh, is vanmorgen de eerste trein aangekomen in Koeverden. En hebben wij ook trucks rijden uh, van Hengelo naar Koeverden. En uh, het gedeelte afval wat wij ook nog vervoeren vanuit het westen van het land naar de verbranding hier proberen wij vanaf woensdag vanaf de kade in Zutphen uh, met een mobiele kraan uh, deze kant op te krijgen. Maar dat uh, kost klauwen met geld neem ik aan. Ja, normaal gesproken uh, rijden wij met zo'n uh, 50 trucks hier in de regio. Omdat je natuurlijk korte afstanden hebt kun je heel vaak heen en weer rijden met een truck. En uh, nu rijden wij met 150 trucks. Uh, dat betekent uh, dat één truck kan in plaats van 10 ritjes op een dag, kan nu nog maar drie, vier ritjes op een dag doen. Ja, en dat uh, verandert de situatie financieel zeker, ja. Uh, het is dus een enorme schadepost. Heeft u al enig idee uh, hoe ver het gaat worden? Nee, het is een beetje afhankelijk van uh, hoe lang of het gaat duren. We hadden natuurlijk een schip vast in de sluis liggen. En, uh, afgelopen vrijdag is dat schip uit die sluis gekomen. Dat schip lag erin vlak voordat de deur naar beneden toe viel. En heeft daar een week uh, vast in gelegen van, van maandag tot en met uh, vrijdag. Het schip is er weer uit. Het schip moest uh, onder begeleiding achterwaarts naar Loggen toe. Want daar kan hij pas draaien. Uh, het schip is 110 meter lang. Dat is gebeurd met een klein bootje van Rijkswaterstaat. Die heeft hem begeleid. En, uh, vervolgens is het schip weer teruggekomen naar Hengelo toe. Daar zaten 70 containers op voor de export. Die al lang uh, vertrokken hadden moeten worden, zijn in uh, Rotterdam. Uh, die gaan we nu hier uithalen halen. Die rijden we over naar de trein. En die gaan alsnog met de trein uh, richting Rotterdam. Om als daar nog uh, de export, uh, voor het exportschip te halen. Weet u een groot bedrijf? U zegt, we kunnen wel heel even tegen een stootje. Maar er zijn ook andere bedrijven hier die echt afhankelijk zijn hè? van die uh, scheepvaart. Ja, er zijn vele bedrijven die zijn echt afhankelijk van, het, uh, van de scheepvaart. Uh, Hengelo is natuurlijk een van de grootste binnenhavens van Nederland, gelegen aan een kanaal. Uh, alleen aan al de Axel hiernaast, uh, die doet vijf tot 6 schepen per dag van 1500 ton zout. Nou, dat moet nu allemaal over de weg met trucks. Nou, een truck gaat maximaal 20 25 ton op. Ja, dan kunt u wel nagaan hoeveel beweging of dat geeft en uh, hoeveel uh, extra trucbewegingen dat zijn. Daarnaast zijn er ook veel kleine bedrijven natuurlijk die uh, compleet stilstaan, die hun personeel moeten doorbetalen. Ja, die echt met hun handen in het haar zitten. Die het uh, zelfs met aanvoer van lading uh, amper het hoofd boven water kunnen houden. En ja, die staan nu volledig stil, dus dat loopt echt flink in de kosten. Nu zegt VNO-NCW al een tijdje van ja, er moet gewoon een tweede sluis bij, want uh, het is de grootste binnenhaven van Nederland, uh, het is gewoon te klein dat Twentekanaal. Ja, het is ontzettend belangrijk dat die tweede sluis erbij komt in e e Eefde, want alles wat op het Twentekanaal komt, moet door die sluis in Eefde. Een gedeelte blijft in Lochem-Markelo en, en een ander gedeelte uh, gaat natuurlijk via de sluis Delden door naar Hengelo toe. En uh, vlak voor sluis Delden kun je nog linksaf richting Almelo. En, dat zijn natuurlijk behoorlijke hoeveelheden. Er gaan jaarlijks zo'n 17.000 schepen uh, door de sluis in Evene. En nu zie je dat je van één deur afhankelijk bent... en dat bijna heel Oost-Nederland uh, uh, plat ligt qua scheepvaart. En ja, dat kan gewoon niet. Uh, we praten al zo lang over die tweede sluis. En die zijn er eigenlijk al lang moeten zijn. En het wordt maar uitgesteld, uitgesteld. En als je zoveel tonnen doet op het Twentekanaal... Ja, dan moet je gewoon die tweede sluis daar hebben. Dank u wel. Geen dank. Zij Marielle Beers. Straks, vorig jaar mocht ze niet, morgen wel. De koningin gaat op officieel staatsbezoek naar Oman. Maar veel is er in dat land nou ook weer niet veranderd. Maar eerst... 3, 2, 1, go! Deze dag. 1962. De door een locomotief getrokken trein naar Rotterdam... botste met een snelheid van 120 kilometer op de elektrische trein naar Amsterdam. In beide treinen zaten ongeveer 500 passagiers. Deze dag, in 1962, 9 januari dus, maken de hulpdiensten in Harmelen... de balans op van wat later met 93 doden bekend werd... als de grootste treinramp in de Nederlandse geschiedenis. Voor Roel Kleine, een van de overlevenden, werd, werd het de dag... waarop hij besloot om nooit meer in de trein te stappen. Ach, het, was, het was koud die en een beetje nevelig... We zaten lekker gezellig te kletsen met elkaar over wat we allemaal beleefd hadden in het weekend. En opeens voelde ik een enorme remkracht. Het was een schok. Ik, ik vloog voorover. Tegen een van mijn collega's aan die tegenover mij zat. Ik zat gelukkig met, met mijn hoofd in, in de goede richting. Ik wilde erop staan en meteen daarna kwam er een grote klap. En waar ik toen helemaal terecht ben gekomen weet ik niet. Maar ik klaag ergens. Maar toen keek ik er rondom me heen en het was... Ja, overal doden langs de spoorlijn in, in het weiland. De, dat, dat gebeurt allemaal zo snel. De gevolgen van botsing en ontsporing waren rampzalig. Binnen enkele uren had men reeds meer dan 50 slachtoffers... uit de verwrongen en versplinterde resten van de wagons gebuigen. Maar ik liep langs die trein en daar zag ik een man daarboven. En dan zat ik zat een paar meter hoog, denk ik, meter of drie... tussen de wrakstuk in en zijn hoofd was er alleen nog nog buiten met zijn armen. En die vroeg, heb je een sigaret voor mij? Maar ik, ik had wel een sigaret, maar ik moest eerst een checkie nog uh, draaien. Maar ik kon er bijna niet, niet bij komen, ook. Door, door het verwrongen staal allemaal. Hij vroeg ook niet van helpen. Maar, wat ook. Ik, maar ik kon hem ook niet helpen. Ik kon hem er ook niet uittrekken of zo. Die, die zat helemaal, helemaal klem ertussen. En ik heb een checkie uh, gedraaid en aangestoken. En ik ben zo goed en zo klaar... Ik kon naar boven geklommen en die man die heeft een checkie van me aangepakt. heeft een paar trekjes genomen. Maar ik moest oppassen dat ik niet naar beneden zou mietelen. Ik, ik kom niet naar beneden. Ik, ik heb maar even iets met hem gepraat. En ik, met hem gepraat. Hij zei iets van ik, volgens mij heb ik geen benen meer. En ik ging weer naar beneden. Ik draai mij om. En toen viel zijn hoofd al opzij de ogen open en toen wist ik al dat hij er niet meer was. Dus hij heeft een plaatwerk iets genomen en het was gebeurd met die man. Maar op dat moment, je bent... Ja, ik was jong. Op dat moment realiseerde ik me eigenlijk nog niet. Van, wat, wat is doodgaan? Je zag al die dode mensen je stond er niet bij stil. Ja, ik stond, ik stond er gewoon niet bij stil. Ik had ook geen, geen angst of geen, geen... Eigenlijk geen gevoel erbij. Dat kwam pas later. Aldus Roel Kleine, een van de overlevenden van de treinramp in Harmelen. Vandaag, de dag 1962. Is down. Van Ed. Het is zeven uh, minuten voor tien dames en heren. Vorig jaar weet u nog, werd het staatsbezoek van koningin Beatrix aan Oman omgezet in een privébezoek. Dat kwam door ongeregeldheden in het land. Maar morgen mag de koningin wel officieel op bezoek. De kritiek op het regime van Oman wordt overigens nog steeds niet op prijs gesteld. Afgelopen week nog werden twee journalisten en een ambtenaar in hoger beroep veroordeeld tot vijf maanden cel wegens belediging van de minister van Justitie. Hun krant mag al een maand niet verschijnen. Ruud Bosgraaf van Amnesty International, goedemorgen. Goedemorgen. Wat hadden die mensen gedaan? Uh... Die hadden een corruptiezaak uh, onthuld. samen met een ambtenaar van het ministerie van uh, Justitie. Ja, en toen gebeurde hen wat in Oman wel vaker gebeurt met journalisten. en ook wel met, uh, met bloggers. Uh, zodra je kritiek uit op, uh, op de sultan, op de regering. dan kom je in de, in de problemen. Uh, dat gebeurt vooral ook nadat in oktober vorig jaar. een vrij strenge mediawet is, is aangenomen. En dan ja, word je geïntimideerd. Uh, bedreigd met gevangenisstraf. en dus in dit geval ook met de tijdelijke sluiting van een. Uh, van ja, en vorig jaar toen mensen de straat op gingen om te protesteren tegen vrijheidsbeperkende maatregelen zoals de persvrijheid die aan banden is gelegd daar, was dat een reden voor de politiek om een streep te halen door dat staatsbezoek? Kun je nou zeggen dat de situatie in dat land beter is geworden nu de koningin daar morgen wel over officieel op bezoek gaat? Het is altijd moeilijk om te zeggen dat iets beter is geworden. Het is wel zo dat nou ja, afgelopen voorjaar is het flink gedemonstreerd. Hè, zoals in veel andere Arabische uh, landen. Zijn er zijn mensen opgepakt, twee doden gevallen. Daarna is, is, uh, ja, zijn de leiders van het land toch al wat geschrokken. Men heeft een uh, aantal mensen uh, die gevangen genomen zijn vrijgelaten. zijn er een aantal uh, berecht. Er is ook wel iets, iets uh, toezeggingen gedaan op het gebied van armoede. Banen zouden er gecreëerd worden. De, het parlement, wat niet echt een parlement is, maar een soort raadgevende raad. Die heeft iets meer bevoegdheden gekregen. Dus er is wel ietsje verbeterd. Maar het is nog steeds wel zo dat zodra je een rode lijn overschrijdt... en met name kritiek uit op de, de autoriteiten van het land... Hè, zoals die twee journalisten, maar er zijn er meer geweest... dan kom je in de problemen. Dus er is misschien wel iets verbeterd. Maar het is op mensenrechtsgebied wat ons betreft nog steeds, eh, nog steeds onvoldoende. En het zou ook goed zijn als tijdens dit bezoek van eh, de majesteit... en minister Roosentaal eh, aan Oman... dat er in ieder geval die zaak van die twee journalisten... En die krant, dat die even aan de orde gesteld wordt als een concreet voorbeeld van ja. wat Oman zou kunnen doen om mensenrechten te verbeteren. Ja, denkt u dat dat gaat gebeuren? Uh, nou, we hebben daar wel, wel hoop op, want het is natuurlijk een missie uh, die, die ook een teken staat van, van handel. Dat mag ook, uh, dat mag ook allemaal. Hè. De ja. koopman mag ook gaan, maar dan moet, uh, ja, dan moet de dominee ook wel meegaan. En ja. die moet ook zijn verhaal kunnen doen. Ja, maar als de, dus dominee, wel... uh, als de dominee een gevaar oplevert voor uh, eventuele handelscontracten... Nou dan wordt, uh, wordt het vaak moeilijk. Maar kijk, het is natuurlijk wel zo, als je uh, goede contacten met een land hebt en, en, en handel wil drijven, dan kun je vaak in, in enige met uh, goede band, en enige vriendschap kun je ook wel eens iets, uh, iets zeggen. Hè? Dat kan voor de schermen zijn, dat kan achter de schermen zijn. En als dat ertoe leidt dat uh, twee mannen uh, ja hun proces uh, opgeschort wordt en, en zij vrij uitgaan en de krant weer mag verschijnen, dan is dat in ieder geval weer uh, weer winst. Dus wij zijn wel hoopvol dat dat gaat. Uh, Gebeurde. Het zou ook passen in het Nederlands-buitenlands beleid... om mensenrechten toch een even belangrijke factor te laten zijn als, als handelsbetrekkingen. Juist. De conclusie van het gesprek is dus... het is wel ietsje beter geworden, maar heel veel beter niet. Die twee journalisten die nu vastzitten, daar nemen jullie het op. En dat zou de koningin, of in ieder geval de politieke vertegenwoordigers van Nederland... dus de ministers die mee zijn op dat staatsbezoek, aan de orde moeten stellen. Zo is dat. Ruud Bosgraaf van Amnesty International, ik dank u wel. Graag gedaan. Straks, dames en heren, mensen die antidepressiva slikken... hebben vaak niet genoeg kennis over deze medicijnen. Zegt het IVM, het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik... en negativiteit heb je nodig om grote prestaties te leveren. Blijkt uit een nieuw proefschrift. In het vervolg van Goedemorgen Nederland... naar de reclame en het nieuws met Jan van der Putten. Tot zo. Heeft u een vraag aan de Rijksoverheid...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 kleurprinten al vanaf 1,7 cent per afdruk met het Kyocera ProRateo Color System. Kijk op gokyocera.nl en bespaar tot wel 75% op uw printkosten. Kyocera. Dit is Radio 1.